Een uur. Dit is Radio 1 met het Plag. Goedemiddag, staatssecretaris Dijksma wil met het Natuurpact veel nieuwe natuur in Nederland. Maar hoe maak je dat eigenlijk, nieuwe natuur? Straks een werklunch met iemand die dat voor zijn werk doet. Nu eerst het NOS-journaal met Dorot Megens. Goedemiddag, niet de Amerikanen, maar de Britten bespioneerden Belgisch telecombedrijf. ProRail begint een campagne om jongeren te waarschuwen bij overwegen... En de PvdA-fractie in Den Haag praat over de JSF. Vooral in het noorden van tijd tot tijd zon. Maar in een groot deel van het land is het nog bewolkt. Kan er een bui vallen. Geleidelijk uh, wint de zon wel terrein. 17 graden wordt het vandaag. In het weekend blijft het zo goed als droog. Met in de ochtend kans op mist. Smiddags de meeste zon. En dan wordt het ook wat warmer. Zondag dan kan het zelfs 20 graden worden. Niet de NAC uit Amerika, maar de Britten bespioneerden het Belgische telecombedrijf Belgacom. Tenminste, dat schrijft het Duitse weekblad Der Spiegel. Joris van Poppel, onze correspondent in België. Joris, hoe komt Der Spiegel erbij dat het de Britten waren en niet de NSA die die hek bij Belgacom hebben gepleegd? Dat hebben ze gelezen in documenten die Edward Snowden... de Amerikaanse klokkenluider uh, uh, heeft bezorgd aan Der Spiegel. Er staan ook een paar delen daarvan staan, uh, online. En daar kun je dan bijvoorbeeld in lezen dat de Britse geheime dienst... Uh, drie jaar geleden zo'n operatie uh, heeft opgezet om Belgen te hacken. Uh, waren vooral geïnteresseerd in het internationale verkeer... in de roaming van smartphones. Uh, onder dat alles gebeurde volgens die uitgelekte documenten. Uh, onder de codenaam Operation Socialist. Hmm. Zo zouden de Britten dat hebben genoemd om bij de Belgen in te breken. En, en wordt dan ook duidelijk hoe ze te werk gingen, de Britten? Ja, dat wordt ook duidelijk uit die, uit die documenten... waarvan we dus nog niet weten of ze hoe authentiek ze zijn. Er staat ook geen datum op, bijvoorbeeld. Maar goed, er staat wel in... Hoe, de, uh, hoe ze het van plan zouden zijn geweest. En dat was via medewerkers van Belga.com. Uh, medewerkers die uh, veel security access hadden, zoals dat er wordt genoemd. Dus medewerkers die hoog in het systeem zaten. Die veel toegang hadden tot het, uh, tot het systeem. Nou, die medewerkers zijn op een of andere manier verleid om naar websites uh, te surfen uh, die besmet waren. Uh, nep websites. Om op zo'n manier uh, gevaarlijke software te installeren op de computers van die medewerkers. En zo bij Belga.com binnen te komen om dan uiteindelijk bij de belangrijkste routers terecht te komen, zoals dat heet... om het internationale telefoonverkeer, dat Belgacom regelt... voor heel veel andere operators, om ja. dat te kunnen bekijken. Want daar ging het zo om, vooral informatie uit het Midden-Oosten... en uit Afrika, hè? Dat, wilden ze, dat wilden ze hebben. Precies, het is niet echt een hek om Belgische klanten af te luisteren. Het, uh, het is een hek bij het bedrijf Bix. Dat is de internationale dochter van Belgacom En ja, dat is een soort intermediair tussen honderden telecom-aanbieders. Uh, die zitten ertussen als je van het ene land naar het andere land belt. En vooral... Telefoonverkeer richting het Midden-Oosten, ja. richting Afrika. Dus werd heel gericht afgeluisterd en gehackt. Uh, Joris, staat dit nou los? Want we hadden gisteren ook berichten. dat het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken is gehackt. staat dat hier los van? Gaat dit puur alleen om België, kom? Dat is, dat is onbekend. Het, het lijkt wel te gaan om, om Belgenkom. Want dit is een hele specifieke hek waar we nu veel van, van weten. Uh, bij Belgacom en er wordt duidelijk ook door Belgacom bijgezegd... dat het niet bedoeld was voor, voor de Belgische markt zeg maar. Dat ja. ze niet Belgen wilden afluisteren. Tegelijkertijd wordt hier ook gezegd, ja, België is een vrij lek land Er zijn veel instellingen, veel internationale instellingen... Uh, hier uh, waar spionnen in geïnteresseerd zouden kunnen zijn. Uh, en, en de systemen zijn wat verouderd en zijn makkelijk uh, te kraken, wordt hier gezegd... Maar ja, of dit, dat bij buitenlandse zaken ook de Britten zijn geweest, of de Amerikanen, of toch weer iemand anders. Nee. Ik kan het je niet vertellen. Nee. Hoe zijn de reacties in, in België? Zijn ze geschrokken? Of wil België bijvoorbeeld iets zeggen? Uh, België uh, verwijst door naar het pakket en zegt alles is een onderzoek. Ja. En uh, politici die hebben eigenlijk begin deze week al gereageerd. Die zeggen het is een schande, we gaan het uitzoeken. En premier de Roepoe heeft gezegd we gaan gepaste maatregelen nemen als we weten wie het heeft gedaan. Joris van Poppel vanuit België, dankjewel Joh. In tegenstelling tot eerdere berichten is het Greenpeace-schip Arctic Sunrise... nog niet onderweg naar Moermansk. Het ligt voorlopig nog in de Petchorazee zee bij Nova Zembla, zegt Greenpeace Nederland. De Arctic Sunrise voert actie tegen olieboringen van Gazprom. De Russen namen gistermiddag het commando over... omdat de kapitein van het schip zou hebben geweigerd te stoppen. De bemanning wordt op het schip nog steeds vastgehouden... door de kustwacht van Rusland. En waarschijnlijk komt de Arctic Sunrise pas na het weekend aan in Moermansk. Greenpeace zegt dat de Russen het schip onmiddellijk moeten verlaten... omdat het werd geënterd in internationale wateren. ProRail gaat wat doen tegen het aantal jongeren dat omkomt op overwegen. Dit jaar zijn al vier jongeren door een trein gegrepen. De afgelopen jaren was dat er soms één, maar meestal nul per jaar. Met onder meer een campagnefilmpje... moeten jongeren zich beter bewust worden van de gevaren. Ik wil onveilig open. Nee, nooit. Nooit? Nee. Uh, ja. Ja. ja, zeker wel omdat ik dan op tijd naar school moet komen. Ja, ik weet natuurlijk dat het tegen de regels is. Ik probeer niet goed te praten ofzo. Zodra de rode knipperlichten beginnen, dan stop je. En zo werkt het. Ja, Mercedes Grootschotten van ProRail. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is niet de, de eerste campagne waarin u op de gevaren wijst bij overwegen. Hè? Wat, nee, is, wat, wat is het verschil met eerdere campagnes? Nou, we, we blijven waarschuwen dat je ontzettend moet opletten bij, uh, bij overwegen en geen risico's moet nemen. Wat we nu zien is dat, uh, maar dat zie je in het hele verkeer, dat veel mensen hebben koptelefoons op of oordopjes in. En dat is dan weer een extra risico. Weet u, uh, heeft u cijfermateriaal waaruit blijkt dat het daaraan ligt? Nou, wij hebben, er is een onderzoek geweest uh, over verkeersveiligheid. En dan zie je dat jongeren, uh, drie kwart van de jongeren heeft uh, koptelefoons op tegenwoordig. Mm -hmm. Daarmee heb je 40% procent, procent meer kans op een ongeluk in het verkeer. Wij hebben zelf een ongeluk dit jaar gehad van een jongen van 18. En die had een koptelefoon op. Mm -hmm. uh, en die is uh, voor onge dodelijk voor ongeluk. Ja, dan gaat u een uh, filmpje op internet zetten, hè? Uh, radiospotjes uh, laten draaien. Wat gaat er nog meer gebeuren? Wij zijn op scholen, uh, We zijn bezig met uh, controles bij overweeg met onze bijzondere opsporingsambtenaren. En uh, nou ja, je wil dus erop hameren, uh, doe het niet jongens, ga niet stoer doen bij een overweg, van, het kan nog net even. Uh, dus ja, je probeert zoveel mogelijk jongeren te bereiken en uh, ja goed, ja. je hoopt dat het werkt. Ja, social media in het verkeer, het is uh, sowieso een, uh, een actueel thema. Hè? Want ook, uh, ook langs de snelwegen zie je ja. steeds meer waarschuwingen daarvoor uh, verschijnen. Ja, ik, ik, ik, ik zag dat ook en ik, ik doe het zelf niet, zal ik maar zeggen. Nee. Um, maar je ziet natuurlijk ook op de fiets, uh, iedereen heeft een koptelefoon op... en het wordt, uh, je, je luistert niet meer naar elkaar. Je, het is toch een belangrijk voor je reactievermogen dat je ook je gehoor... Uh, meeneemt, gebruikt benut. Uh, ja. en benut. En nou ja, goed. Je ziet dus kennelijk meer ongelukken ook. En ik kan me daar iets bij voorstellen. Ja. Uh, dit jaar vier jongeren omgekomen. Uh, laten we hopen dat de campagne effect heeft. En uh, dat de teller weer terug kan naar nul. Absoluut. Ja. Ik dank u wel uh, voor de uitleg. Mercedes Grootscholte van ProRail. Veel dank. Goedemiddag. Daag. Dit is het NOS Journaal met Dorold Megens. De Partij van de Arbeid praat vandaag over de Joint Strike Fighter. Dat is vooruitlopend op de ledenraad van morgen. Op Prinsjesdag maakt het kabinet bekend dat het 37 JSF's wil kopen... als opvolger van de F-16. Dat ligt allemaal gevoelig bij de Partij van de Arbeid. Xander van der Wulp, onze verslaggever in Den Haag... vroeg PvdA-leider Samson voor de fractievergadering... wanneer de PvdA een besluit gaat nemen over die JSF. Zodra het kabinet iets heeft geleverd. Het is gewoon zoals we het proces met elkaar hebben afgesproken. Het kabinet neemt een besluit. De rekenkamer controleert dat besluit. Eh, eigenlijk namens de Tweede Kamer of in opdracht van. We hebben dat in het regeerakkoord ook zo vastgelegd. En de rekenkamer heeft geconstateerd dat een aantal dingen nog niet compleet zijn... En dat zijn niet de onbelangrijke dingen. Het gaat namelijk over de vraag... kun je met 37 toestellen nou precies die missies uitvoeren... die wij zo graag willen? De Rekenkamer twijfelt daaraan. En dat is aan het kabinet om de twijfel weg te nemen. Sommige fractieleden zeggen ook... We, we moeten eigenlijk maar gewoon snel door de zure appel heen. Waarom doet u dat niet? Dat had ik ook heel graag gewild. En eigenlijk was ook de afspraak in het regeerakkoord daarop gericht. Maar de fractie is te kritisch? Nee, de informatie is niet compleet. De Rekenkamer is te kritisch, zou je kunnen zeggen. Is het rapport een gamechanger? Nee, het is gewoon volgens afspraak. Er is afgesproken dat het rapport zou komen en dat we op basis daarvan een besluit gaan nemen. Nou, dat gaan we ook doen. Alleen het rapport zegt ook, er moeten nog een aantal onzekerheden worden ingevuld. Xander van der Wulp sprak met Dierik Samson van de Partij van de Arbeid over de JSF. Door de fout van de Belastingdienst hebben duizenden mensen een verkeerde toeslag gekregen. Het gaat om toeslagen voor huur, zorg, kinderopvang en het kindgebonden budget, zegt de Belastingdienst. Huisprijzen liggen nu 20% onder het niveau van... Dit is niet de Belastingdienst. En zijn nu terug. Dit is iets anders. Hebben wij de Belastingdienst nog voorstaan? Luister. Is het is gevolg van een menselijke fout. Bij ongeveer 28.000 toeslagen wordt een te laag bedrag uitbetaald... en bij ongeveer 3.900 toeslagen wordt een te hoog bedrag uitbetaald. Dat zijn de gevolgen van het foutje bij de Belastingdienst. Alleen mensen die in augustus overigens een wijziging hadden doorgegeven... die kunnen last hebben van die fout. En de Belastingdienst zei er nog bij dat ze de fout zo snel mogelijk gaan herstellen. Bij de tijdschriften van uitgeverij Sanoma in Nederland... komt een grote ontslagronde, zo bevestigt journalistenvakbond NVJ. Vorige maand heeft de Finse uitgever de vakbond laten weten... dat er een collectief ontslag aan zit te komen. Daarnaast hebben hoofdredacteuren van de tijdschriften de opdracht gekregen... om te kijken hoe er nog verder kan worden bezuinigd op de redacties, zegt de NVJ. Volgens het ingewijde stopt Sanoma nog dit jaar... met een groot aantal publiekstijdschriften zoals Nieuwe Revue, Flair en Viva. Woordvoerder van Sanoma zegt niet te kunnen reageren op dit verhaal. Wat ons betreft is het speculatie. Maar het is geen geheim dat het moeilijk is in de consumentenmedia. Een koopwoning was in augustus gemiddeld 4,4 goedkoper... dan in dezelfde maand een jaar eerder. Blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. Prijzen daalden in augustus minder hard dan een maand geleden. Dat er ook meer koopwoningen zijn verkocht... is er volgens het CBS licht zichtbaar aan het, zichtbaar aan het eind van de tunnel. Huisprijzen liggen nu 20% onder het niveau van vlak voor de crisis en zijn nu terug op het niveau van begin 2003. De huisprijsdaling is de laatste maanden wat afgezwakt, maar dit soort ja, afvlakkingen hebben we de afgelopen maanden wel vaak gezien. Dus ik denk dat het nog te vroeg is om te spreken en dat we een bodem in de huizenmarkt bereikt hebben. CBS komt ook met cijfers over de consumptie van Nederlandse huishoudens. Die consumptie, uh, daar zeggen ze over dat de krimp iets afneemt. Mensen gaven in juli desondanks minder uit dan een jaar geleden. Ging vooral minder geld naar auto's, meubels en witgoed. Nu is het tijd voor Kees Kwaks. Met de files. Met de files. Kees, ga je gang. De files staan op de A2 vanaf Maastricht naar Eindhoven. Zij staat een vrachtauto stil bij Kelpen Oler. Drie kilometer vanaf Gratum. De rechte rijstrook is dicht. Een ongeluk zorgt voor op de A2 Utrecht-Denbos. Voor afrit Eveningen twee kilometer... En een kapotte vrachtauto op da de A12 Den Haag-Utrecht bij de Meren. Drie kilometer, de rechte rijstrook is daar dicht. Kees, dankjewel. Nog een keer de hoofdpunt uit deze uitzending. Niet de Amerikanen, de NSA, maar de Britten bespioneerden het Belgische telecombedrijf. Dat las deerspiegel het weekblad, in documenten van klokkenleider Snowden. ProRail begint een campagne om jongeren te waarschuwen bij overwegen. Dit jaar zijn al vier jongeren gegrepen door een trein. Vaak omdat ze een hoofdtelefoon op hadden en naar muziek luisterden. En de fractie van de Partij van de Arbeid praat over de JSF vandaag. Er komt nog geen besluit vandaag, zegt partijleider Samson. Exact, 12 minuten over 1. Dit was het uitgebreide NOS-journaal, zometeen hier op Radio 1. Guilaine Plagweer weer, en het vervolg van lunch.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 Het is Radio 1, NCRV, lunch, Helene Plag. Goedemiddag, zometeen heb ik een werklunch met Gerard Litjes die alles weet van natuur- en landschapsontwikkeling. Hij gaat in op de wens van staatssecretaris Dijksma om nieuwe natuur te creëren. Verder hoort u de laatste aflevering van onze reportageserie In de Praktijk... over buurtbemiddeling... En na half twee is er stand.nl over de JSF. Vandaag vergadert de PvdA maar weer eens over het heikele thema. Er gaat geen beslissing vallen, maar volgende week moet duidelijk zijn wat de partij gaat doen. En dat is spannend, zeker nu fractievoorzitter Samsom heeft aangegeven dat hij nog twijfelt over die dure aankoop. We zijn benieuwd naar uw mening straks op de stelling de twijfel van de PvdA over de JSF is terecht. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800.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 Provincies, natuurorganisaties en het kabinet zijn tevreden. Er ligt een nieuw Natuurpact op tafel. Daarin staat onder andere dat er 80.000 hectare nieuwe natuur moet gaan komen. Nieuwe natuur zoals de Oostwaardersplassen... waar fotograaf en ecoloog Ruben Smit een serie over maakte. Het is mei En overal om me heen gonst het moerasland van de vogelgeluiden. Grauwe ganzen die van hun slaapplaats... van de nacht weer terugtrekken naar hun voedselgebieden. Maar overal rietzangers en karakieten en blauwborsten en snorren en springkaanzangers. Nou, allemaal kleine bruine vogeltjes, maar het is o zo bijzonder van het moeras en rietland van de Oostvaardersplassen. Want dit is de schatkamer. En waarom dat zo is, ga ik jullie vandaag vertellen en laten zien. Daar moet dus meer van gaan komen, van dit soort nieuwe natuur. De vraag is, hoe maak je dat? Daarover gaan we het hebben in de werklunch vandaag met Gerard Litjes, directeur van Stroming. Dat is een bureau voor natuur- en landschapsontwikkeling. Meneer Littjes, welkom. Ja, goedemiddag. Eerst eens dus even over dat natuurpact. Is het veel, 80.000 hectare? Uh, best een hoop, het is ongeveer 10% extra van wat we nou als natuur hebben in Nederland. 10% extra is het. Ja, ze ja. vergelijken het bijna altijd met voetbalvelden hectares. Hè? Dus dan kom je op 160.000 voetbalvelden. Ja, Daar heeft niemand een beeld bij, denk ik. Nee, nee, nee over het algemeen uh, niet. Nou maakt uw bureau ook plannen voor nieuwe natuur. Heeft de overheid u benaderd om iets van die 80.000 hectare te gaan uitvoeren? Uh, nee hoor. Nee, wij maken al uh, 20 jaar natuurplannen. Dat doen we voor uh, natuurorganisaties, voor het bedrijfsleven en soms ook voor de overheid. Maar in dit geval uh, nog niet benaderd. Nee hoor. Nee, nee. Die nieuwe natuur, laten we eens kijken hoe dat nou gemaakt wordt. Um, hoe, noem eens, geef eens een voorbeeld aan projecten die u doet. Nou, Wij zijn uh, bezig uh, met de aanleg van klimaatbuffers. Dat zijn gebieden waarin natuur niet zozeer het doel is... maar het middel om uh, Nederland voor te bereiden op uh, meer neerslag... of meer hoogwater of een, uh, meer storm op zee... Um, in het noorden van het land zijn we bezig met de aanleg van nieuwe natuur in woongebieden. Nieuwe marken heet dat bij Drachten. Waar we de bewoning combineren met de aanleg van natuur. Waar ook mensen uit de omgeving lekker in kunnen wandelen en fietsen. Okay. Dat zijn natuurlijk dingen die totaal verschillende, vereisten, of totaal verschillende eisen stellen, neem ik aan. Dat klopt, ja. Het is een, uh, we hebben een klein land, we hebben veel mensen. Het is een hoop drukte hier. Dus je moet uh, in Nederland altijd zoeken naar hele mooie combinaties van natuur... met, de, met de recreatieve voorzieningen of, uh, of stedenbouw of andere functies. En als u dat nou wordt gevraagd, hoe gaat u dan te werk? Nou, we, wij zijn behoorlijk bedreven geraakt in al die jaren dat we dit doen... Uh, in het zoeken van uh, combinaties, van, uh, van wie zou dat belang kunnen hebben bij die natuur... Uh, het is heel lang zo geweest dat natuurgebieden... vooral omgeven waren door hekken waar niemand in kon... behalve de onderzoeker en de natuurbeheerder. Maar inmiddels is het echt zo dat bijna 90% van onze natuurgebieden... in Nederland op zondag uh, bewandeld worden door, uh, door miljoenen mensen. En dus wij zoeken altijd naar uh, partijen die het interessant vinden... om die natuur uh, dicht bij huis te hebben. Dat kunnen uh, dorpen of steden zijn. Maar dat kunnen ook schappen zijn of uh, drinkwaterwinners... Welstoffenverwinners, recreatiebedrijven. Er zijn een heleboel partijen in Nederland, en het zijn niet alleen maar overheden, die grote belangstelling hebben om het met natuur te doen. Ja, en dan gaat u met hun om de tafel zitten en dan plannen uitwerken? Ja, klopt. Ja. En hoe, hoe gaat dat dan? Van zijn de voorwaarden van, nou, we moeten in ieder geval zoveel groen hebben, zoveel bomen, zoveel dieren. Hoe... Geef je ja, me een dat kijkje. is misschien het allermakkelijkste van het geheel. Maar in Nederland leg je natuur in het algemeen aan op, op, op landbouwgrond. Want waar moet je het anders op doen? Ja. En we hebben in Nederland ongeveer 60, 70 procent van het land... is in gebruik bij de agrarische sector. Dus je moet grond te pakken zien te krijgen of verwerven... heet dat dan in de volksmond. Is dat hetzelfde als afkopen? Ja, kopen. Ja. Uh, op vrijwillige basis het liefst. Uh, dat, kunnen, dat kan de overheid doen, het ministerie van, de, van Economische Zaken. Ook uh, provincies of, uh, of het bedrijfsleven koopt ook wel grond aan voor natuur. Okay. En dan is het aangekocht en dan gaat het de dan inrichting dan je, beginnen? Ja, dan, nou, dat is t, pas het sluitstuk. Je gaat dan okay. vervolgens kijken naar het, een soort programma van... wat zou er uh, voor een belangstelling zijn om in dat gebied allemaal te gaan doen... Uh, het hoeft dus uh, nogmaals niet alleen maar natuur te zijn... in het nieuwe uh, natuurakkoord, maar dat kan ook uh, ja, voldoen... aan allerlei maatschappelijke functies uh, die profijt kunnen hebben... van de aanleg van natuur. Geef eens voorbeelden daarbij als maatschappelijke nou, in functies. De, uh, in de broekpolder bij Vlaardingen heeft de gemeente... in samenwerking met een lokale uh, bewonersgroep, een federatie Broekpolder, uh, een recreatiegebied eigenlijk omgetoverd tot een natuurgebied... waarin lekker gewandeld en gerecreëerd kan worden... Uh, en dat soort combinaties zie je op dit, soort, op dit moment heel veel in het land uh, opkomen. In hoeverre nemen dieren een belangrijke rol in? Nou, als we het eenmaal weten wat we met die natuurgebieden eigenlijk aan wie er uh, van gebruik willen maken... Um, dan kijken we naar hoe je het kunt inrichten. En daarbij gebruiken wij heel vaak het principe van uh, wat de natuur zelf kan doen... Uh, als ecologisch proces, bijvoorbeeld het, het herstellen van de rivierdynamiek... of het toelaten van uh, de kustdynamiek. Uh, uh, en wij gebruik, maken ook veel gebruik van grote grazers... om landschappen zo natuurlijk mogelijk zich te laten ontwikkelen. Dus dan natuur heb je... maak je niet. Je ja. maakt de omstandigheden geschikt... om de natuur het werk eigenlijk zelf te laten doen. En ja, dan kom je eigenlijk op de vraag, wanneer noemen we iets natuur... Ja, op zich is de natuur alles wat, wat zich buiten de, de, de, de, de menselijke invloed... om ons heen zich kan ontwikkelen. Dus een totale onverschilligheid heeft voor, van, van, van de mensheid. Maar eigenlijk zie je op de reclames bij stoere auto's... of bij heel veel mode, zie je schitterende wildernis en landschappen. En dat is allemaal natuur. Daar leven grote dieren, olifanten, neushoorns in Afrika. Maar in het geval van de Oostvatersplassen, waar u al op doelde... Zijn het de en de wilde paarden? Ja, maar is dat, dat is wel. En een park bijvoorbeeld, dat kun je wel ook wel nog de natuur noemen? Nou, er zijn eigenlijk steeds meer parken in Nederland. Uh, ik woon zelf in zo'n gebied in, in Meijnerswijk bij Arnhem. Waar uh, uh, het, het gebied een functie heeft van een uitloopgebied voor de stad. En dat heet dan een park. De gedaante van dat park is eigenlijk dat het in de uiterwaarden van de rivier helemaal door ecologische processen wordt gedomineerd. Uh, en dan zijn het eigenlijk dus steeds meer natuurlijke landschappen. Dan ja, ja. Nou, noem u zelf al die Oostvaardersplassen. Uh, daar is, iedere winter hebben we weer discussie... Hè, of er nou de dieren daar moeten worden bijgevoerd... Of, of wat ze worden afgeschoten. Is dat nou een ontwerpfout geweest uiteindelijk? Uh, nee, ik denk dat het meer een, uh, uh, een, een ontwikkeling is die van tevoren ook niet voorzien was, maar die eigenlijk duidelijk maakt, dat, dat en dat laat die film van Ruben uh, Smit ook zien, mm -hmm. uh, vanaf maandag in de bioscoop, hebben we begrepen, ja. uh, dat, die, dat die natuur eigenlijk veel meer ruimte nodig heeft om tot volle ontplooiing te komen. Maar dat zijn dingen die dan niet in te calculeren zijn van tevoren? Nou, die zijn. Uh, we doen in Nederland heel veel ervaring op, waar zelfs in het buitenland uh, met veel belangstelling naar wordt gekeken. Um, van hoe ga je nou in, in een gebied waar helemaal geen natuur meer is... dat weer herstellen. De natuur ontwikkelen dus, zogezegd. En daar, uh, daar leer je gaandeweg hoe je met natuurlijke... met het herstel van in het wild grazende dieren... Uh, hoe je daar het beste mee kunt omgaan en heerder. En dat is gemakkelijk als je, je test of de, de waddeneilanden ter beschikking hebt. Maar in een gebied als de Oostvartelsplassen... wat uh, vierkante kilometer groot is, dus 5000 hectare... Daar word je op een gegeven moment beperkt... door dat er een hek omheen staat. Ja, dan kunnen ze niet verder. Ik ga het hierbij laten. Ik dank u wel in ieder geval voor uw uh, verhaal en uw toelichting. Want af en toe zit er een klein uh, knakje in de verbinding. Dus, uh, <laughs> maar bedankt in ieder geval voor wat u ons heeft kunnen vertellen. Gerard Litjens. Goedemiddag. Laatste album, Cowher Emerald met One Day. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Want het morgen Burendag is, liep verslaghefter Ingrid Koning... de hele week mee met de stichting Beter Buren. Jaarlijks bemiddelen zij bij ruim duizend burenruzies. Buurtbewoner Patricia kreeg onlangs het aan de stok met haar buurman. Hij had hardhandig haar dochtertje aangepakt... toen ze bij hem aan het belletje trekken was... Door buurtbemiddeling bedaarde iedereen weer. En vandaag vindt er een zogenoemd terugkeergesprek plaats. En wat is er verder gebeurd in de zin van het bemiddelingsgesprek? Hoe heeft u dat ervaren? Hoe heeft u de hele bemiddeling ervaren? Nou, ik heb dat als um, prettig ervaren. Want ik kon vertellen wat het met mij als moeder deed... om zeg maar een vreemde man... Ik moet u eerlijk zeggen dat ik de buurman nog nooit gezien had daarvoor... Um, maar ja, ik kon mijn emoties, zeg maar, of in ieder geval hoe ik me voelde... kon ik uh, tijdens het bemiddelingsgesprek kwijt. Daar was de ruimte voor. Waar ik wel benieuwd naar ben, had u buurtbemiddeling nu echt nodig? Kon u het niet zelf oplossen? Nou, voor mij was in principe de kaart af... op het moment dat de buurman uh, mijn dochtertje uh, bij de hand pakte... en het conflict was ontstaan. Ik wist niet eens van het bestaan van buurtbemiddeling op dat moment... Um, wat ik heel goed vind is dat de buurman um, contact heeft gezocht. En uh, nou, goed, zo ben ik dus in aanraking gekomen met buurtbemiddeling. Hoe gaat het contact nu? Ik zie de buurman niet heel erg vaak, omdat hij natuurlijk uh, ploegendiensten werkt en ik werk overdag. Maar als we elkaar zien, dan groeten we wel. En uh, nou, goed, uh, ik weet waar hij woont. Als er wat is met, mij, uh, met, met mijn dochter en zijn zoon of zo, dan kan ik daar gewoon aan de deur gaan. Deze burenruzie is dus gelukkig opgelost. En om meer van dit soort ruzies te voorkomen... is er dit weekend de Nationale Burendag. Samen met je buren kan je verschillende activiteiten organiseren... onder het mom om elkaar iets beter te leren kennen. Ik vraag aan Jonne Hoes van het Oranje Fonds... naar de noodzaak van deze Burendag. Nou, Burendag is nodig. En misschien wel het meest ter voorkoming hiervan. Op het moment dat je elkaar kent... bijvoorbeeld doordat je net een biertje hebt staan drinken bij Burendag... of een kopje koffie... Uh, en je hebt echt leuk gesproken over je kinderen... dan Denk je toch eerder van, ach nou ja, het is ook zo'n leuke man. Dus het zal zo wel overgelopen. Hè, zo afgelopen zijn met de ruzie of met de herrie van onder. Um, dus het gaat er vooral om dat je elkaar beter leert kennen. Dat als je op straat elkaar tegenkomt, dat je denkt van, ah oh ja, dat is die. Hé, hey, hallo, hoe is het er nu mee? Dus er worden eigenlijk steeds meer verbanden gelegd op een hele natuurlijke manier. En u weet het dus nu dit weekend vriendelijk zijn voor de buren... en het liefst natuurlijk het hele jaar. Volgende week onderzoeken we in de praktijk de bakkerswereld... en specifiek die van het broodbakken. Uh, na half twee stand.nl, dat gaat over de PvdA en de JSF. U kunt uw mening geven. Na you know. Dit is Radio 1. Met Jobboot. Steeds minder mensen halen de jaarlijkse gratis griepprik. Dat is volgens onderzoekers van het UMC Sint Radboud opmerkelijk... omdat steeds meer mensen ervoor in aanmerking komen. Vooral mensen tussen 60 en 65 jaar laten zich steeds minder vaccineren. Van alle risicopatiënten liet vorig jaar 62 zich vaccineren. In 2011 was dit nog 66 In Amsterdam zijn drie mannen uit Litouwen en Albanië... gearresteerd voor mensenhandel, verkrachting en bedreiging... Volgens het OM konden ze leven van het geld dat hun slachtoffers verdienden in de prostitutie. Als de vrouwen niet genoeg geld verdienden, werden ze bedreigd, mishandeld en soms verkracht. Justitie denkt dat zeker 13 vrouwen slachtoffer zijn geworden van deze praktijken. Het greenpeace schip Arctic Sunrise is nog niet onderweg naar de haven van Moermansk, zoals de bedoeling was. Het is gistermiddag door de Russen geënterd na acties tegen olieboringen van Gazprom... De Russen namen het commando over... omdat de kapitein zou hebben geweigerd te stoppen. Greenpeace noemt de actie van de Russen illegaal... omdat het schip in internationale wateren voer. En bij de tijdschriften van uitgeverij Sanoma in Nederland... komt een grote ontslagronde, bevestigt journalistenvakbond NVJ. Vorige maand heeft de Finse uitgever de vakbond laten weten... dat er een collectief ontslag aankomt. Volgens een ingewijde stopt Sanoma nog dit jaar... met een groot aantal tijdschriften zoals Nieuwe Revue, Flair en Viva. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Verkeersinformatie van de ANWB, dan Keesquax. De file die staat op de aardzaal vanuit Den Haag naar Utrecht. Daar is een berggeval weggehaald. Hij staat tussen Woerden en Harmelen, 5 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Guilaine Plag. Goedemiddag, het is nog steeds niet zeker of de PvdA-fractie instemt met de aanschaf van de Joint Strike Fighter. De fractie heeft namelijk nog geen standpunt ingenomen. En dat er wel coalitiegenoot VVD er al lang uit is. Het kabinet heeft een besluit genomen. Er ligt een rekenkamerrapport wat dat besluit onderschrijft. En dan volgens mij komt daar een besluit uit voort dat we dan een nieuwe straaljager gaan aanschaffen. Dat ze, zal de JSF zijn gezien het besluit van het kabinet fractievoorzitter Zelstra van de VVD. Maar de PvdA twijfelt dus nog. Eerst waren ze tegen. Toen bleek dinsdag dat de VVD-PVDA-regering voor is. En nu slaat de twijfel toe bij de fractie. Is het logisch dat de PvdA nog geen standpunt durft in te nemen? Of mag je van een coalitiepartij wat meer daadkracht verwachten? Ik ga erover praten met Toon Geenen... voorzitter van de jonge socialisten in de PvdA. Welkom. Hallo. Om te beginnen drie keuzes die u mag beantwoorden met ja of nee. De eerste, ach, het is maar een vliegtuigje. Ja of nee? Nee. PvdA's zijn draaikonten, ja of nee? Nee. De JSF gaat de PvdA flink wat stemmen kosten, ja of nee? Nee positief in ieder geval. U kunt thuis meepraten in Stand.nl. De stelling luidt, de twijfel bij de PvdA over de JSF is terecht. Bent u daarmee eens of oneens sms dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U kunt ons bellen, dat is gratis. En het nummer is 0800 1101. Dus 0800 1101. U kunt stemmen op de website www.stand.nl en twitteren met hashtag standpunt. Toongene, de twijfel bij de PvdA over de JSF is terecht. Eens of oneens? Nou, Wij zijn het daar uh, eigenlijk mee oneens. Tenminste, dat wil zeggen, van ons hoeft er niet direct een standpunt te komen... maar twijfel is nooit goed. Volgens mij is het gewoon belangrijk om op een aantal vragen nog antwoord te krijgen... en moet je dan een keuze maken. Ja, maar is het niet onderhand? Is tijd om wel dat standpunt in te nemen? Wij vinden dat de PvdA veel eerder met een duidelijke visie had moeten komen. Op defensie. Op uh, wat je met defensie wil, welke internationale verantwoordelijkheid je wil dragen. Uh, maar tegelijkertijd is er bijvoorbeeld gisteren een rekenkamerrapport verschenen. Uh, wat heel ja, kritisch is over de financiële onderbouwing. En daar heeft bijvoorbeeld Diederik Samson gisteren in Pauw Mitteman uh, uitgelegd dat hij daar ook kritisch over is en een aantal vragen heeft. En dat lijken mij punten die nog wel. Op tafel gelegd moeten worden en duidelijk moeten worden. En dan moet er snel een keuze worden gemaakt. Ja, dus in die zin is het wel terecht dat u twijfelt dan. Nou ja, volgens mij kijk, twijfel dat is dat je helemaal niet weet wat, wat je gaat doen. En volgens mij heeft de PvdA een aantal vragen, een aantal opmerkingen die nog duidelijk moeten worden en kan je dan goed een keuze maken. Maar heeft u niet het idee dat zo langzamerhand dat de PvdA inderdaad niet weet wat ze moeten doen? Nou, wat, dat, dat wil ik toegeven, want daar zijn we ook kritisch op. Het is natuurlijk wel jammer dat we eigenlijk hebben gewacht... op het kabinetsbesluiten, dat is dan deze week gevallen. En van de PvdA had ik verwacht en gehoopt... dat er al veel eerder een soort duidelijke visie lag... van wij willen dit met de krijgsmacht... wij willen dit uh, internationaal doen met onze luchtmacht. De hier en hier en hier aan willen we voldoen... en het mag zoveel kosten en dat soort dingen allemaal. En er is toch een beetje afwachtend... Uh, gedaan over het uh, kabinetstandpunt. Ja. Nou goed, dan vind ik het ook weer, zou ik het ook weer verkeerd vinden... om als er dan een kabinetstandpunt is, meteen te zeggen... dat is goed, zoals de VVD gewoon doet. Hè, zonder een eigen uh, visie eigenlijk van nou, dit is gewoon goed. We nou, gaan uh, zo ver. Uh, de VVD, de VVD is er altijd voor geweest. Dus die hebben wel een visie. Nou ja, maar dat vind ik dus bijzonder, want de VVD die is uh, voor uh, houdbare overheidsfinanciën, voor niet te veel tekorten. En in dat rekenkamerrapport van gisteren staan toch heel veel kritische dingen over de financiële onderbouwing van de JSF. En dan vind ik het raar dat de VVD zonder enige kritische vraag, kritische opmerking voor kan zijn. Terwijl de PvdA een aantal ja, terechte uh, punten heeft die nog duidelijk moeten worden. Dus dat vind ik uh, vreemd. Nou ja, de VVD heeft nu natuurlijk gezegd... we zijn naar 37 teruggegaan. En minister Hennis zei gisteren ook... Van, we hebben zo voorzichtig dit nu ingecalculeerd... dat het moet wel heel raar lopen... willen we nu nog over de kosten heen gaan. En zoverre, de VVD heeft altijd gezegd... we willen de nieuwste technologie. Het kan decennia lang mee. We willen een nieuw vliegtuig. Dus die zijn heel... Rechtlijnig geweest in hun standpunt in ieder geval. Ja, nee, ik, ze zijn inderdaad wel rechtlijnig geweest, over hoe goed het onderbouwd is kan je twisten, maar ik vind dat de PvdA wel een duidelijke verhaal had, had moeten hebben. Ja, dat is, ja. ben ik wel mee eens. Samson zei, Diederik Samson zei als de ISF opnieuw duurder wordt, dan moeten we er minder kopen en dan gaat het niet door. Bent u het daarmee ja, mee eens? Daar zijn we het heel erg mee eens. Wij vinden het dus heel erg belangrijk dat niet het aantal toestellen dat je wil leidend is, maar het bedrag dat je wil uitgeven aan een luchtmacht die internationaal uh, ja, voor vrede en veiligheid uh, kan zorgen... en ook ons eigen land uh, kan beschermen indien nodig. En dan is het dus belangrijk dat je uh, van een bedrag uitgaat... en niet als het vliegtuig weer duurder wordt... Uh, je meer geld gaat uitgeven. En op een gegeven moment zou het dus kunnen zijn... dat de JSF weer duurder is... en we er nog minder kunnen kopen voor het geld dat we ervoor over hebben. En dan uh, ja, kom je misschien wel in scenario's waarin het helemaal nutteloos is om bijvoorbeeld 11 JSF's nog te kopen ja. voor dat geld. Maar goed, kun je zelf ook dit mij nog niet duidelijk. Nee. Een belangrijke voorwaarde van Samsung is ook... dat er vier toestellen permanent elders in de wereld kunnen worden ingezet. Nou, dat is niet zeker, zegt de Algemene Rekenkamer. Um, is dat, waarom is dat zo belangrijk voor, voor de PvdA? Nou kijk... Daar, daarvan wil ik wel even een punt maken. Want ik ben geen vliegtuigtechnicus... en ook geen geopolitieke stratege of defensiespecialist. En ik neem aan dat in de fractie... Uh, Diederik Samson, uh, maar ook Angeline IJsink... zich ook laten informeren door experts. Zelf ook uh, goed ingelezen zijn op die dossiers. En dat soort afwegingen dus heel goed kunnen maken. En ik denk dat ik en met mij alle andere PvdA-leden... Uh, die het eigenlijk in de krant een beetje volgen. Dus een beetje uh, bescheiden moeten zijn met uh, dit soort uh, meningen over... moet je nou vier vliegtuigen of drie of vijf hebben in Nederland? Want ja, dat, dat is gewoon iets wat, waar wij te weinig van weten. Ja. Vindt u dan wel dat de ledenraad erover mag oordelen? Want nee, Want wij vinden als gebeuren. jonge socialisten dat de ledenraad... morgen is er een ledenraad waar onder andere dit uh, thema behandeld wordt... eigenlijk helemaal niet gaat over of we wel of niet uh, een JSF gaan aanschaffen... Uh, ik vind het een belangrijke politieke vraag of je een luchtmacht wil met jachtvliegtuigen. Daar is de PvdA altijd voor geweest. De PvdA is altijd ervoor geweest dat we internationaal verantwoordelijkheid nemen. En er hoort ook een luchtmacht bij. Maar welk vliegtuig je dan gaat kopen en wanneer en noem maar op... dat zijn allemaal vragen, dat moeten we overlaten aan de fractie. Die is door iedereen gekozen en niet door een zaaltje met leden. Die moeten we ad mogen adviseren, dat is heel belangrijk. Maar geen besluiten nemen. Ik wou net zeggen, want als je kijkt wat, wat de ledenraad inhoudt... dan staat daarbij dat door de politieke ledenraad aangenomen advies... wordt duidelijk geadresseerd en wordt door de betreffende geleding... beschouwd als een zwaarwegend advies. Dat is toch duidelijk, die ledenraad mag er wel degelijk over oordelen. Het is natuurlijk, een mag een, mag maar een zwaarwegend de... advies. Er mag een oordeel overkomen en er mag ook een advies worden gegeven. Maar de indruk moet niet ontstaan dat we morgen uh, met een zaaltje... eigenlijk niet door de bevolking van Nederland gekozen mensen... Uh, zo'n belangrijke beslissing gaan tegenhouden of gaan uh, bevestigen. Uh, de en u zegt vragen. bovendien, ze, wij, wij of zij hebben de kennis eigenlijk niet. Nee, dat vind ik dus een heel belangrijk punt. Wat weten wij nou eigenlijk, uh, u en ik ook ongetwijfeld, van vliegtuigtechniek af? Ja, ik ook niet zoveel, nee. Maar Diederik Samsom misschien ook niet. Nou, volgens mij weet Diederik Samson van de meeste dingen aardig wat af. Uh, en hij laat zich zeker ook goed informeren door fractiespecialisten. En er liggen talloze rapporten uh, die goed bestudeerd worden. En ja, daar heb ik me ook om eerlijk Ik zijn niet in verdiept... in alle 120 rapporten over de JSF. Nee. Dus u, vindt, u weet zelf ook nog niet of die er wel of niet moet komen? Nou, ik vertrouw in principe uiteindelijk... Op het oordeel van mensen die er zoveel mee bezig zijn. Ik ga ervan uit dat de P van A, en dat hoop ik, en dat is het beroep wat ik hier ook op ze doe. met een duidelijke visie komt. Wat willen we nou met die krijgsmacht? En dan gaan kijken welk vliegtuig daar het beste bij past. En dat we dan gewoon een duidelijk besluit nemen. Maar ik heb niet uh, het gevoel dat. Ik heb het gevoel dat zij uiteindelijk die goede beslissing wel gaan maken. Alleen mm. we willen het graag zien. En wat er dan de afgelopen twaalf jaar is gespeeld? De ene keer wel, de andere keer niet. dat doet er dan niet zoveel meer toe. Nou ja, kijk, ik, ik vind het wel dus vervelend... dat er vaak van standpunt is gewisseld. Maar dat komt ook wel omdat bij dit project... er heel erg vaak heel veel onduidelijkheden zijn geweest. We begonnen met... Een veel lager bedrag. Er zijn veel twijfels geweest over technische haalbaarheid ook op een gegeven moment. Dus er zijn een hoop vragen te stellen. Alleen uiteindelijk staat ook als een paal boven water dat we een luchtmacht willen en dat je die F-16's ja. niet tot in de eeuwigheid kan laten vliegen. En er moet dus een ander vliegtuig komen. Maar... En of het dan de JSF is of een ander vliegtuig. Daar hebben wij niet echt een mening over. Maar wij nemen aan dat de fractie dat heel goed kan beoordelen. U zegt van er is in al die jaren nieuwe informatie gekomen. Het is wel toevallig dat de PvdA iedere keer tegen was als ze in de oppositie zaten. En iedere keer voor waren op het moment dat ze in de regering deelnamen. Nou, Ik weet niet of je dat één op één zo kan zeggen. Want de PvdA is, is heel, geweest, heel vaak u. tegen de ontwikkelfase geweest van de JSF. Dat is dat je meebouwt en meeplant aan dat ding. Maar we zijn nooit er tegen geweest, tegen de JSF as such. Je kan ook moeilijk tegen een type vliegtuig zijn. Uh, maar het is waar dat de PvdA niet een heel erg uh, rechtlijnig verhaal heeft gehouden... de afgelopen twaalf jaar. Maar ik zou dat ook... Uh, zeg maar verkeerd vinden om dat als het belangrijkste in de politiek te nemen. Want er kunnen ook nieuwe feiten op tafel komen... waardoor je van inzicht kan veranderen. Ja, als je lang genoeg wacht, komen er natuurlijk telkens nieuwe feiten voor. Dat is in dit geval wel gebeurd. Dat klopt, en daarom is het ook op een gegeven moment goed... ook voor de onzekerheid die bij heel veel mensen in Nederland is op dit onderwerp... en zeker de mensen die bij Defensie werken. Goed als er op een gegeven moment gewoon een knoop wordt doorgehakt... maar wel op basis van uh, de informatie die nodig is... En een duidelijke visie. En niet zomaar in het wilde weg. Hey, we willen een mooie vliegtuig kopen zoals de VVD doet. Binnen de fractie van de PvdA wordt er langzaam wel gemoord. Hè? De leden zouden voor een voldongen feit zijn geplaatst. Nu het kabinet heeft ingestemd met de JSF. Begrijpt u die boosheid? Um, nou ja, ik, ben, ik kan het moeilijk beoordelen. Maar ik neem aan dat gewoon alle fractieleden hun zegje kunnen doen over de JSF. Uh, en uiteindelijk allemaal staan we voor hetzelfde ideaal. Namelijk... Een wereld die veilig moet zijn. En daar heb je helaas soms wapens bij nodig. En ik denk dat de fractie daar ook als eenheid... uiteindelijk wel een keuze gaat maken. Wat vond u van het optreden van Diederik Samsom gisteren bij Paul Witteman? Is dat nou een knap staaltje politiek dualisme? Of probeert hij gewoon zijn gezicht te redden? Ik vond het persoonlijk... Uh... Echt een, een van de weinige dualistische optredens van Samson die ik de afgelopen jaren heb gezien. Daar ben ik ook eerlijk over. Ik vind hem vaak zeg maar, te veel op de lijn van het kabinet zitten en te weinig het P van de A verhaal vertellen. Maar gisteren vond ik het echt een duidelijk verhaal. Hij geeft goed aan wat onze idealen zijn en goed aan wat nog de pijnpunten zijn. Uh, de vragen die hij nog heeft. En dus ik was heel erg tevreden over dat optreden. U geloofde hem ook wel? Ik geloof dat ook, zeker. Ik weet dat het zo is. U gelooft ook echt dat het besluit nog niet is genomen? Nee, daar ga ik 100% van uit. Zou er nog een keer hoofdelijk gestemd moeten worden misschien... binnen de fractie? Ja, kijk, wat de fractie doet, hoe zij stemmen... dat moeten ze zelf weten. Dat, dat maakt u niet zoveel uit... Als het, oh. maar, als het maar één besluit gaat worden. Ik neem aan dat de fractie een hele goede discussie heeft... over alle onderwerpen en ook dit onderwerp... en dat iedereen zijn ze zegje kan doen... en dat je uiteindelijk naar een standpunt toewerkt... waar in ieder geval de meerderheid... en als het even kan iedereen zich lekker bij voelt. En of ze dan hoofdelijk stemmen of niet hoofdelijk... dat, dat maakt mij allemaal niet zoveel uit. Een paar reacties van ons forum. Iemand zegt, tegenstanders uh, zeggen dat er 6 miljard moet worden bezuinigd. Ja, dan moet je helemaal niet geld uitgegeven aan een duur vliegtuig. Zo'n veel gehoord argument deze dagen. Hè? Ja, dat vind ik echt een heel erg uh, vervelend argument. Omdat het natuurlijk helemaal geen hout snijdt. Uh, die 4,5 miljard voor de JSF. Die, zit, uh, die spreiden we over 30 jaar uit. En die zit eigenlijk nu al in de begroting. Want dat bedrag geven we nu ook uit aan de F-16 die we nu hebben. Dus als je dat bedrag... Uh, wil vrijspelen, dan zeg je eigenlijk... we doen al onze f 16s meteen weg... en we kopen nooit meer een vliegtuig. Terwijl die 6 miljard gaat over ieder jaar 6 miljard bezuinigen. En niet over 4,5 miljard in 30 jaar tijd... wat al in de begroting zit. Uh, dus dat is een heel andere discussie. Ja, een, een luisteraar zegt daarover, schrijft daarover... de VVD stelt ons gerust met de mededeling... dat die miljarden voor aanschaf pas over een paar jaar worden uitgegeven. Dat doet u eigenlijk ook. Oftewel weggegooid, noemt die luisteraar het. Wie garandeert ons over dat over een paar jaar... onze financiële situatie zoveel beter is? Misschien gaat het nog wel veel meer pijn doen. Ja, maar het punt is dat we op dit moment aan de f 16s die we nu hebben... en die ook voor de veiligheid in Nederland zorgen... en af en toe missies doen, die we ook belangrijk vinden... Uh, dat je dat ook nu uitgeeft. En je kan een vliegtuig niet 200 jaar in de lucht houden. Op een gegeven moment moet je, net zoals je een nieuwe auto moet kopen... ook een nieuw vliegtuig kopen. En dus iedereen die zegt van, ik wil geen luchtmacht... dat is een standpunt dat je mag hebben. Dan vind je ook dat je nu de F-16 moet uh, wegdoen. Maar je kan niet zeggen, uh, we willen wel eigenlijk een luchtmacht... Uh, maar het mag niks kosten. En die 4,5 miljard voor de ESF, die je over 30 jaar... dus in 30 jaar zeg maar, gaat betalen... Uh, dat is even erg als 6 maart bezuinigen. Ja, dat is, dat is onzin. Ja, u vraagt van de, de, de visie vind ik het belangrijkste op de luchtmacht. Wat je ook veel hoort, is dat er eigenlijk zo weinig wordt gesproken over uh, het soort oorlog waar we in de toekomst nog in kunnen belanden. Dus wat, wat heeft de hedendaagse oorlogsvoering nodig? En is dat allemaal een JSF? Heeft u de idee dat daar binnen de PvdA wel genoeg over na wordt gedacht? Nou, opnieuw is dat natuurlijk een vrij technische kwestie... maar ik, ik vandaar is een redenering, volgens mij ook zelfs door de premier... met wie ik het meestal niet eens ben, maar nu wel gegeven... Van, eigenlijk kies de vijand kiest welk type vliegtuig je nodig hebt. Kijk, als je niet zeker weet welk type oorlog of welk type conflict... je over 10, 20, 30 jaar hebt... dan kan je misschien het beste een toestel nemen dat alles kan. Maar tegelijkertijd... Ik ben geen vliegtuigexpert, ook geen defensiespecialist. Dus dat soort kwesties zijn echt uh, aan de experts, wat mij betreft. We gaan dus horen wat uh, onze luisteraars ervan vinden. De stelling is de twijfel van de PvdA over de JSF is terecht. Inmiddels hebben bijna 1100 mensen hebben gestemd. 71% is het eens met die stelling. En 29% is het ermee oneens, Tot nu toe. Wij praten erover met Toongene van de Jonge Socialisten. En u kunt meepraten door te bellen op 0800-1101. Goedemiddag, stand.nl. Goedemiddag, toegewenst. Met Goud, Gerard Goud en Ermelo. Hallo. Ik ben het eens met de stelling... dat de PvdA-fractie twijfelt. Maar ik vind dat het de hoogste tijd wordt... dat ze nee zeggen tegen aanschaf JZF. Als uh, enigszins uh, ervaren persoon... 70-plusser, volg ik uh, de krant uh, al jarenlang. Ja. En uh, ik, mijn informatie is punt 1, de volgende... De Zweden hebben een hele mooie zaapstraaljager in de aanbieding. Die, dat is die Gripen, hè? Of grippen met ik ja, hoe je spreekt. Ja, ja. ja, zeker. En dat moet een heel goed ding zijn voor zeer veel minder geld. Daarnaast hebben de Fransen met hun rafale, meen ik... Ja een goede aanbieding gedaan, ook voor zeer veel minder geld. Dus of we kunnen dan minder betalen, of we kunnen wat meer... Uh, nee, sorry, we moeten wat, wat uh, meer vliegtuigen kopen voor minder geld. Ja, maar op... ja, dan kom je wel op het technische aspect... dat bijvoorbeeld zo'n Rafale, daar kan je waarschijnlijk alleen maar... met Franse wapens en niet met NAVO-wapens uh, mee vechten. Ik dus... weet niet, Frankrijk is toch een NAVO-land? Ja, maar het vergt wel weer specifieke wapens. Dus zo ja. heeft, ieder wapen, heeft ieder vliegtuig natuurlijk wel zijn voor- en nadelen. Ja. Dan... Maar uw uh, mening op de stelling hebben we in ieder geval. Dank u wel daarvoor. Goedemiddag, stand.nl. Ja, goedemiddag, Buzerink. Huizen. Wenkhuizen. Uh, twijfels onterecht. Je moet dat apparaat, dat nog niet eens geboren is, gewoon aanschaffen. Ja, de Joint Strike Vira van de Lucht. <laughs> ja, de vliegende Vira wordt hij al genoemd, hè? Ja, natuurlijk wordt dat de Vira van de Lucht, mevrouw Plag. Dat ding is er al opgelopen van 38 naar 100 miljoen. Uw gast heeft volkomen verkeerde argumenten. Maar nou, die het weet nog niet of die moet worden aangeschaft. Het... Alleen hij zegt die twijfel moet zijn. Dus moet nou, niet meer Hij twijfelen. wordt aangeschaft, mevrouw Plag. Hij wordt aangeschaft op bevel van een Amerikaanse cowboy. Want dat ding is geschikt om een toonboom af te gooien. En we willen vooraan, we moeten van Amerika vooraan meedoen. in elke komende illegale oorlog of legale oorlog. Okay. En die zogenaamde twijfel bij de P is alleen maar bedoeld om die negen plusminus negen dissidenten in de fractie nog eventjes dwangmatig in de hoek te zetten en te overtuigen dat ze voor moeten stemmen. En daarna naar het Nederlandse volk even doen alsof de PvdA de grootst mogelijke moeite heeft gehad om een bewuste keuze te maken. Wat u voor de vorige spreker zei: de Saapgrippen is een prima toestel om mee te doen in elke internationale vredesoperatie in de tweede lijn. Okay. De eerste lijn is voor de echte ervaren oorlogsmakers. En niet landen als Nederlanders. Absoluut niet. Duidelijk, dank u wel. Goedemiddagstand.nl Ja, goeiedag. Ik ben het volstrekt eens met de stemming, uh, Stelling. Ik ben zelf actief PvdA-lid en ik schaam me zo langzamerhand... diep voor het optreden van de pvda top zo langzamerhand. Ja. Als je een luchtmacht hebt, dan zul je inderdaad zo nu en dan... eens een vliegtuig moeten vervangen. Maar de manier waarop hiermee omgegaan wordt... dat tart zo langzamerhand elke beschrijving... Kunt u het, kunt u het verklaren waarom, het zo, waarom ze zo doen? Uw partij zo doet... Uh, ja, opportunisme of wat dan ook. Uitruilen, noem het maar. Maar ik heb eigenlijk nog een vraag aan Toon Geelen, voorzitter van de jonge socialisten. Ja. Uh, morgen, dan is er een uh, politieke ledenraad en de jonge socialisten... die hebben uh, een motie van uh, droevenis ingediend over het optreden van de pvda op de laatste tijd... En ik zou hem willen vragen, is het nou zo langzamerhand niet tijd om die motie morgen maar eens om te zetten... in een motie van afkeuring of wantrouwen tegen de partijtop? Wat mij betreft, en volgens mij heel veel PvdA-leden met mij, vraagt de pvda top hier zelf om. Ik wou er graag zijn antwoord op. Oké, okay, ik ga het hem zo vragen. Dank u Goedemiddag. wel. Goedemiddag, stand.nl. Goedemiddag, u spreekt met Blom met Klim van Nijssel. Hallo. Nou, ik wilde reageren. De PvdA van de Ar... arm, of arbeid? Arbeid was dat, hè? Ja, ja. officieel, ja. Ja. ja. Die, was, uh, die, die past precies in de haag, die jongen die bij je zit. Want uh, hij draait ook op uw vraag wat zijn standpunt is. Dan geeft hij geen concreet antwoord. Ja, hij zegt, ik, ik heb niet precies... genoeg technische kennis. Maar goed, we komen terug op dat onderwerp. We gaan 37 van die gebakjes aanschaffen. En we hopen dat er dan vier in de lucht kunnen blijven. Nee, maar daar heb uh, Plasgaard al een oplossing voor gevonden... om Samsung tegemoet te komen. Want wat zegt hij gisteravond op de radio? Ja, maar wij gaan dat samen met de Belgen doen... en dus kunnen we er vier in de lucht houden. Ja. Dan denk ik bij mijn eigen... 4,5 miljard... en we kunnen nauwelijks vier van die gebakjes in de lucht houden. Kap ermee met die handel. Okay. En dan denk ik ook... en dat werd terecht ook door u gevraagd... in de toekomst. Als ik nu al kijk wat er met de drones aan aanvallen wordt gedaan... Ja. Dat ja, is dat ook ik, een van de argumenten, of je hem überhaupt praten. nodig hebt. Ja. Ja. Okay. Nou, dan zie ik nog één ding. En dat Heel is minder kort nog. Toestellig, minder toestellen. Lang... Dat ja. betekent ook dat we dan minder in de lucht kunnen krijgen, toch? Uh, dat zou kunnen. Het ligt eraan hoe goed ze werken. Als we hebben, we er maar eentje in de lucht. Ja, dat weet je natuurlijk niet. Het ligt eraan hoe goed ze zijn. Ja, nee, uh, ik, uh, voor mij kappen ermee. Duidelijk. Bedankt. Goedemiddag, standpuntnl. Goeiedag met Ben Sliepenbeek uit Eindhoven. Hallo. Ik ben het helemaal... Ze hebben al het gras voor mijn voeten weggemaaid, de voorgesprekers. Het is, toch, het is toch te zot voor woorden dat wij met onze... Wat, wat is er gebeurd met het Nederlandse gevoel boerenverstand? Ik bedoel, een nog niet uit, uitgeontwikkeld toestel aanschaffen. Terwijl dat er in Zweden een toestel staat bewezen, uitontwikkeld, modern... Uh, degelijk. Hey, ze vliegen er zelf in. Ja. Kom op, alsjeblieft. Maar ja, de JSF... He, heeft naar verluid ook voordelen. Nieuwste technologie, hij kan decennia ah, mee... hij kan heel ja, veel ja, wapens ja. Nee, meenemen. Net, net waar een van mijn vorige... vorige gesprekspartners, uh, uh, zou ik het maar noemen... zei, uh, wij zijn goed voor de tweede golf. Ja, dat is wat ja, u la, ook vindt. La, en inderdaad, wat hij zei, dat vond ik een hele goede opmerking. Laat Die, eerst, die eerste strike... laat iemand komen door die echte oorlogvoerders... Ja. Dan zijn wij toch niet voor in de Oké, duidelijk, dank u wel. Goedemiddag, stand.nl. Ja, goedemiddag, ik de Geert, maan. Goedemiddag. Goedemiddag, u mag het zeggen. Ik ben oneens met de stelling. De PvdA moet een keer Het is gewoon heel simpel. Je gaat het nu maar gaan kopen, want we zijn nu al zoveel jaar bezig... over een vliegtuig aan te schaffen. Ondertussen de F-16, wat de andere stekers ook al een keer gezet hebben... die moet een keer gaan vervangen Hoe lang je gaat uitstellen... Ja, op half zeven die dingen... En dat kun je beter maar ook kopen. En we, we hebben al zoveel dingen van de Defensie eruit gegooid... maar we gaan het niet even voor de tanks hebben dat er al uitgegooid is. Okay. Op zich slaan we, al, slaan we natuurlijk al een lachje bij internationaal uh, internationale Defensiekeuren. Ja. U zegt nu maar aanschaffen. Dan... Oké. Okay. Duidelijk. Gewoon aanscherpen, klaar. Dank u wel. Tot zover de reacties van onze luisteraars. Tom Geenen, voorzitter van de jonge socialisten. U heeft meegeluisterd. Uh, er werd een paar keer gezegd, hè, over die motie van afkeuring kom ik zo meteen nog. Er werd een paar keer gezegd, die tweede golf. We zijn gewoon een tweede golf. We moeten niet vooraan willen vechten. Dat is niet voor een land als Nederland. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vond dat er heel erg veel mensen belden die blijkbaar de defensie... Uh, kennis hebben en ja. kennis over vliegtuigen... en weten wat elk type kan en wat, welke oorlogen er wel of niet gaan komen. Dus uh, ik, heb, uh, ik heb daar weer wat bij, uh, bij geleerd. Uh, maar ik denk dus dat je jezelf beperkt als je een toestel neemt... je zou jezelf kunnen beperken als je een toestel neemt... dat niet alles zou kunnen. Aan ja. de andere kant... Want u vindt je, dat we vooraan moeten blijven vechten? Ja, dat, is dus, dat, dat ligt dus aan die visie. Kijk, ja, maar als je, wat vindt u dan? U heeft wij toch ook een persoonlijk, visie? Wij vinden als jonge socialisten dat Nederland internationaal grote verantwoordelijkheid heeft... en dus een toestel moet hebben waarmee je veel kanten op kan. Maar ik ken zelf niet, en dat willen we ook eigenlijk niet weten... wat nou precies het technische verschil is nee, okay, tussen die Maar die, die vindt wel dat we vooraan die... moeten blijven vechten. In de eerste golf. Nou ja, in de eerste golf of tweede golf. Kijk, sowieso vechten is sowieso niet iets... wat Nederland wat ons betreft moet doen. Af en toe moet je veiligheid brengen. En dat gaat soms gepaard inderdaad in een ja. conflict situatie. Maar vooraan en prominent in de wereld? Nou, niet per se. Dat ligt eraan bijvoorbeeld welk mandaat er is van de Verenigde Naties. Helemaal geen oorlogs. Hitsers. Je moet alleen goed nadenken. Wat willen we? Wat is onze rol? En dat zou kunnen zijn... Uh, wij, wij zeggen in ieder geval: je moet een luchtmacht hebben. Dat vinden wij heel belangrijk. Ja. En als je dan kiest van, nou, oké, okay, wat beperktere luchtmacht. dan zou je ook een ander toestel kunnen kiezen. Dat zou ook kunnen. We zijn niet voor de JSF. Alleen om nu al te zeggen. Ja, sowieso uh, het ene toestel of het andere toestel. Ja. Ik zou verwachten dat een jonge socialisten zich iets steviger opstellen. en zich iets meer verdiepen in waar je echt wat, wat je eigen standpunt is over een JSF. of wat je wil met een luchtmacht. Want het gaat wel over de toekomst. Ja, maar ik vind het juist heel goed om aan te geven dat op dit moment en misschien duurt het ook nog even... maar we hopen dus dat er antwoorden komen van het ministerie van Defensie... heel weinig mensen maar echt kunnen weten wat een ja. toestel allemaal kan. En als je dat echt wil weten... dan moet je toch echt even flink wat maanden studie aanwijden. En we kunnen allemaal natuurlijk wel oplezen wat er in de kranten heeft gestaan. En dan de ene krantartikel is het andere krantenartikel niet. Maar ik vind het juist ook af en toe goed om niet te doen... alsof je, zeker als jongeren, de wijsheid in okay. pacht hebt en alles weet. Nee ik wil nog even over die motie hebben... waar een van de partijleden naar vroeg... Een motie van droevenis mag een motie van afkeuring worden... naar de partijtop, want we zijn er klaar mee. Ja, die motie van droevenis herken ik niet direct. Maar uh, een motie van afkeuring... Kijk, we zijn ook kritisch op heel veel punten. We vinden de werkeloosheid, uh, zowel voor jong als oud in Nederland... heel erg hoog. We vinden dat de PvdA echt wel wat roder mag klinken. Wat duidelijker het eigen verhaal mag vertellen in het kabinet. Maar op zich, we hebben nog wel vertrouwen in de top. En zeker als we kritisch blijven, maar op de inhoud... dan moeten we wel ergens komen. Ja, alhoewel u zich wel schaamt voor hoe dit nu rond de JSF is gegaan. Ik vind het heel jammer, dat had beter gekund. Ja. Dank u wel, Tom Genen, voorzitter van De Jonge Socialisten. De stelling vandaag, de twijfel van de PvdA over de JSF is terecht. Ik pak nog even de laatste stand van zaken erbij. Bijna 1200 mensen hebben hun stem uitgebracht. 72% is het eens met die stelling en 28% is het ermee oneens. Morgen dus die ledenraad, benieuwd wat daaruit gaat komen. Misschien dat we volgende week dan weten waar de PvdA staat. Zometeen hier op Radio 1, vrijdagmiddag live. Met Jan Mom. veel plezier en een fijn weekend. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. We willen een land, in het die sterkeren den schwächeren helfen. Ik wil in een land leven, waar niet de vraag aansteekt: waar komst du her?, maar wo willst du hin? Duitsland kiest.